Het weer. Op veel plaatsen ontstaat mist, die lang blijft hangen. De dag begint daardoor grijs, maar smiddags is het zonnig. Het wordt 18 tot 21 graden. Ook morgen eerst mist en later zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, 8, 9, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze bijzondere uitzending, getiteld Terugblikken en Vooruitzien. Met een keur aan gasten van welleer. We vliegen inmiddels een jaar onder de vleugels van Max en gaan daar nu het tweede jaar in en het wordt ons twaalfde bestaansjaar. Hoe is het onze gasten vergaan en wat verwachten zij van de toekomst? Waar hopen ze op? Waar dromen ze van? En last but not least, Maarten Peters is mijn tafelheer. Jij droomt ook vast nog wel ergens van. Ik droom mijn hele leven al. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja, ja, echt. Ik ben echt een dromer. Dat is fijn. Vind ik wel, ja. Dus je verkeert met jezelf vrijwel altijd in goed gezelschap? Nou, ik kan vrijwel ook weleens... wel Vrijwel altijd. Vrijwel altijd, oké. Okay. Ja. Vrijwel altijd. Je kunt wel eens? Ik kan ook wel eens uh, gruwelijk een hekel aan mezelf hebben, hoor. Dat, Dat is ik... volgens mij alleen maar gezond. Daar kan je van leren. ja. Hebben kinderen, Ewald Vervaat, op jonge leeftijd ook al wel eens een hekel aan zichzelf... want we praten heel even met jou verder, ontwikkelingspsycholoog... en bezig met uh, de petitie die aanstaande dinsdag wordt aangeboden. Uh, kinderen hebben die op vroege leeftijd ook al wel eens dat gevoel... Oeh, ik vind mezelf niet leuk. Oh, dat ja, dat ze natuurlijk klachten over... Uh, dat ze vinden dat hun haar niet mooi zit of... En dan denk je, maar daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, hè? Maar ja, ik denk het wel. Vanaf een gegeven moment uh, ga je natuurlijk, zo, ja, bij alles wat je weet dat bestaat, kun je natuurlijk een, een, een, een positief hè, van dat je er blij mee bent of trots op bent. Maar ook een negatief gekleurd gevoel uh, dat je dat je ervoor schaamt, dat je, ja. Maar kijk, ik doe meer onderzoek, uh, Nora, naar de, de ontwikkeling van de denkstructuur. He, de, die, die had ons mogelijk maken om dit soort constructies te maken... maar ook om, uh, om uh, uh, ja, met, met bepaalde dingen, zoals leren lezen, uh, te kunnen, ja of nee. En jij bent ook echt een... Hey, maar ik zit, ver... denken, yeah. dat, ik zit nog wel te denken, uh, dat, maar uh, dat ontwikkelt zich anders. Dat er, natuurlijk op een gegeven moment, heb je wel al, maar dat, dat duidt toch op een soort uh, dat er een probleem is... Dat kinderen uh, zichzelf uh, pijn aandoen. En bijvoorbeeld met hun hoofd te bonken tegen de muur en dat soort zaken. Dat ontstaat, denk ik, per, min of meer per toeval. En dat ze dat om een of andere reden leuk vinden. Maar je kunt je voorstellen. Maar ik, nu, ik praat nu hypothese en vermoeden. Het is geen feitenkennis die ik nu heb. Uh, maar ik zou me kunnen voorstellen dat, dat dat doorbonken... en op andere manieren jezelf pijn doen. Dat dat dan wel te maken heeft met. Uh, ik heb een hekel aan mezelf. Maar kinderen uh, uh, ervaren hun gevoelens in eerste instantie als concrete dingen. Kijk, wij reflecteren over ons gevoel. En dan moet je eigenlijk met kinderen, voordat ze in jaar 11, 12, 13, moet je dan nog niet. Even, even zeggen, ouders van Nederland, probeer niet zoveel met je kinderen te praten over hun gevoel. Ze proberen, met goed bedoeld allemaal hoor... maar ik krijg ook ik werk bij kinderinfo.nl... en dan krijg ik vragen van mijn kind van anderhalf... trekt alsmaar aan onze fucsia en dat willen we eigenlijk niet. Ik heb hem al tien keer uitgelegd en dan schrijf ik als eerste altijd... onmiddellijk ophouden met die uitleg. Dat snapt dat kind helemaal niet. U moet die plant gewoon een meter hoger zetten, dat hij er niet bij kan. Hier hoor je ook alweer de passie in... Uh, van het echt pleitbezorgen zijn van mensen overtuigen... De ontwikkelingsfase rekening kinderen bestaat. Ja, ja, ja, ja, precies. Hè. Dat willen uitleggen van een kind van... Ten eerste, een kind van anderhalf heeft normaliter al het vocabulaire niet. Het, de woorden niet om te begrijpen wat je zegt. En snapt ook niet waarom die dat niet... Het is toch leuk, denk ik. Het is toch hartstikke leuk om aan die planten te trekken. Ja, want als je vader modder en zand. Ja. Ja. Altijd ja. leuk, want daar ja. kan je er weer verder mee modderen. Precies, ja. daarom... Ja, Even voor de duidelijkheid, inderdaad. Aanstaande dinsdag 27 september wordt dus de petitie gedachtenwisseling over ontwikkelingsfase aangeboden aan de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Jij bent een van de initiatiefnemers. Um, die ontwikkelingsfase, dat is, dat is een belangrijk onderzoeksgebied ja. van jou. Kun je uitleggen, of kun je met tips eigenlijk um, uitleggen aan ouders in hoeverre ze die ontwikkelingsfase die er in jouw optiek wel degelijk zijn... in hoeverre ze daar uh, zelf een begeleidende rol in kunnen spelen. Dus hoe kun je achter die fasen komen bij je eigen kind? Nou ja, doe natuurlijk allereerst, als ik even reclame voor mezelf mag maken... door mijn boeken te kopen en te lezen. Want daar staan die fasen namelijk allemaal... Uh... In geuren en kleren, in kleuren, in beschreven, met concrete proefjes vooral. Ik ben, ik ben ook theoretisch wel uh, heel erg geïnteresseerd... maar het moet ook allemaal wel heel concreet zijn, vind ik. Dus dat die boeken van mij, uh, Groeienderwijs en Naar School, heten die... die staan vol allerlei proefjes uh, uh, die je kunt doen... om um, wat ik beweer uh, te, te controleren. Ja, je kunt het eigenlijk met een heleboel dingen heel eenvoudig zien... Uh, uh, dat is nu wat lastig uit te leggen, omdat als je het wil laten zien... dan zou je het eigenlijk op televisie moeten kunnen laten zien. Maar een, een heel duidelijk proefje om erachter, erachter te komen... of je kind toe is aan lezen, dat is natuurlijk heel ja, belangrijk. Dat, dat speelt ook bij die petitie. Dat is uh, het volgende. Uh, kinderen willen uh, vaak al uit zichzelf... Uh, omdat ze jou zien schrijven, uh, ook zeggen van... goh, dat wil ik ook. En als je dan vraagt, hoe wil je je naam schrijven? Dan vinden de meeste kinderen dat wel leuk. En ook papa en mama. Nou, Stel dan dat het kind Tonja heet, hè, dat is een handige naam en Frits is ook een handige naam. Als je Koen met een C heet is het een wat onhandige naam voor het proefje. Maar laten we met Tonja verder gaan. Dan kan Tonja dus, Tonja, mama en papa schrijven. En dan ga je daar, om nu te controleren of dit echt schrijven is of alleen maar letters natekenen. Men is heel erg geneigd om alles wat een kind aan letters opschrijft, om dat schrijven te noemen, terwijl het is in werkelijkheid heel vaak bij de hele kleinere uh, is, het alleen nog maar natekenen eigenlijk. Dan ga je met die letters van Tonja, mama en papa, ga je nieuwe klankzuivere woorden van drie of vier letters maken. En dan zoals man uh, of, of tol. Ton, bijvoorbeeld. Nou ja, Ton, jij begint natuurlijk al met ja, Ton, ja, ja, ja. maar op zich mot of mm -hmm. enzovoort. Dus een stuk of zes of zeven kun je ermee maken. Uh, Jan is ook een mogelijkheid uiteraard, enzovoort. Um, en dan vraag je... Ja, Ton is toch wel een leuke. Ik kom er zo op terug als ik het niet vergeet. En, en, en als ze dat... Uh, dan die letters herkent een kleuter dan. Een kleuter uh, die dus psychologisch ook nog een kleuter is... Uh, uh, die herkent die letters dan wel, kan ook precies aanwijzen... Van, nou, die komt van dat uh, woord en die komt van dat woord en die staat daar. Hè? Want die woorden, Tonja, mama en papa, staan gewoon nog op datzelfde papier. En die kunnen daar toch niet een nieuw woord van maken. omdat je Om te kunnen lezen, te leren lezen. Kijk, mm. wij lezen automatisch op die leeftijd dat we zijn. Om te, om te leren lezen, stel er staat uh, inderdaad man bijvoorbeeld... dan moet je eerst die m... Mm, Zien en omzetten in de klank m hè, van mama. Dan ga je verder naar de volgende a. De letter, dat is dan de, de a. Die zet je ook om in de a. En die moet je dan terugkoppelen. Je moet dan dus in je gedachten teruggaan naar die m die je al had verklankt. ma. Daarvoor moet je weer vooruit gaan naar de derde letter. Dat is de n. Die zet je dan om in de n-klank. En dan moet je weer teruggaan naar dat ma... En dan maak je er samen man van. Dan wil ik nu even, gezien de tijd, ook naar het controlemoment... dat je kan zeggen, ja, klaar om te gaan leren schrijven... of nee, nog niet klaar. Met schrijven, uh, ja, dat, dat kun je zien aan of een kind... Uh, onder andere letters ontspiegelt, ja of nee. Zoals dus de N bijvoorbeeld en de S. Dat zijn hele duidelijke spiegelletters. Hè, dat je die dus uh, andersom schrijft dan, dan het normaal niet moet, laat ons zeggen en ook nog wel bij een paar andere... bij kleine letters, de B en de D... de kleine B en de kleine D... zijn favoriete spiegelletters. De hoofdletter M en de hoofdletter W... maar dan niet om de verticale, maar om de horizontale mm -hmm. as. Dat zijn ook favoriete spie spiegelletters. Nou, als kinderen dat niet meer doen... dan uh, uit zichzelf ook gaan constateren... ja, nee, ik heb me aan opnieuw willen doen... Dan kun je, dat is een goed proefje om te kijken of een kind toe is aan uh, schrijven. Nog even, bij, bij ton is een leuke toch. Omdat als je namelijk voor een kleuter dan ton schrijft, voor Tonja. Dan, en je vraagt wat staat daar, dan zal ze zeggen daar staat Tonja. Maar je bent een paar letters vergeten. Oh ja, ja, ja. Schattig hè. Dat is heel mooi. Het blijft altijd leuk. Er verschijnt binnenkort ook een artikel... Over de ontwikkelingsfase. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is eigenlijk al verschenen. Dat is eigenlijk dat al verschenen. Maar dat gaan we onder andere ook aan de Tweede Kamer aanbieden. Hè? Heel goed. Om de Aanstaande hele kwestie dinsdag. te onderbouwen. Ja. Dat we niet zomaar wat, uh, zomaar wat sta gaan sta doen. Gaan ja, dan schreeuwen dat er nee, geen ontwikkelingsfasen zijn. Nee. <laughs> Ewald Vervaat, ontwikkelingspsycholoog. Uh, naar school is van jou en... Groeienderwijs. Groeienderwijs. Ik wou zeggen, oei, ik groei, maar dat is het niet. Nou, een beetje familie van. Het is van dezelfde uitgeverij. Goed. Ewald, heel, heel bedankt erg bedankt dat je erbij was. Ik vind leuk om op deze eerste dag van jullie twaalf jaar aanwezig te zijn. Ja. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ook voor de technicus Joop, die zit er van niet altijd bij. Maar uh, oké. Okay. En uh, nou ook leuk uh, om jou uh, te Wederzijds, doen. ik wens u heel veel succes. Fantastisch. Dank je wel. Ik, uh, ik geloof dat dat een hele goede zaak is. Okay, Dat is het, je. zeer zeker. Goed, wij gaan naar onze volgende gast. Tot ziens, ik doe het even links. De handgever bedoel ik dan in dit geval. Ja, wat de bel gaat. Vervent afnemer van mijn zoete versnaperingen. Dat is nieuwslezer Christian Bonenbakker. Hij wijde hier zelfs een keer een tweet aan. En Christian heeft een keer speciaal voor mij... omdat ik zelf helemaal geen zoete kaal ben... vlammetjes en bittere ballen meegenomen. Christian is uh, nieuwslezer dus, zoals gezegd, getrouwd met Fatima, een dame van Marokkaanse komaf. En Christian haalde landelijk het nieuws toen hij actie voerde tegen de dubbele nationaliteit van hun dochtertje Sarah. En inmiddels uh, zijn ze ook trotse ouders van een zoon. Hij leest altijd in de nacht van vrijdag op zaterdag het nieuws. En dus ook in deze nacht van 23 op 24 september hier op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max. Ja, niet alleen op Radio 1, maar dus ook op andere zenders, Christian. Hoe zit dat eigenlijk als nieuwslezer Je bent overal te horen. Ja, s'nachts wel. Overdag is het uh, vaak gesplitst. Dan hebben sommige zenders eigen nieuwslezers van de NOS. Um, maar s'nachts is dat uh, allemaal samengetrokken. En dan ben ik te horen op uh, Radio 1 tot en met 5 en de regionale omroepen en lokale omroepen. En dat, uh, ja, die krijgen allemaal hetzelfde nieuws. En je hebt Donald de Marcas ook nog eventjes meegemaakt... die hier langs is geweest, of heb je hem deze nacht niet gezien? Ja, ik heb hem net even gesproken. Ja. Ja. Ja, maar ik heb nooit met hem samengewerkt, want hij is van uh, twee generaties eerder. Jij bent relatief nieuw hè, als nieuwslezer. Ja. Op ja. welke manier ben je dan begonnen om dan vervolgens uit te groeien... tot lezend redacteur? Uh, ik ben in 2002 uh, in dienst gekomen van de NOS... Um, toen uh, de vacature was voor nieuwslezer... Maar ik had geen ervaring. Ik ben toch aangenomen. Toen uh, ging het uh, in eerste instantie nog niet uh, helemaal zoals uh, ze gehoopt hadden. Maar als uh, inhoudelijk redacteur uh, uh, kon ik me draaien uh, aardig vinden. Dus uh, daar heb ik toen ook een tijd voor gekozen. Van nou, uh, ik ga me gewoon daarop richten en dat nieuws lezen. Nou, dat, uh, dat komt later wel een keer of niet. En het is er wel van gekomen. En in welk opzicht ging het niet zoals men wilde of verwachtte? Um, het klonk niet um, gezaghebbend genoeg. Uh, de manier waarop ik het nieuws las tijdens oefeningen... Uh, klonk, daar klonk te veel persoonlijkheid in door. ik klonk ook te aardig. En een nieuwslezer moet um, uh, ja, heel neutraal klinken. Niet onaardig, maar neutraal. En uh, eigenlijk ook zodanig dat de luisteraar zich niet gaat afvragen... van goh, wat zou daar voor iemand achter die stem zitten? En... Um, nou ja, kennelijk heb ik in de loop der tijd geleerd... toch wat neutraler en, uh, en wat minder uh, als een persoon te klinken. Maar dat, dat, dat, dat laat zich bijna aanhoren... alsof je een soort grijze vlek moet zijn om, om dat te kunnen. Ja. Ik, ja. ja nou, de, mijn, een, een van mijn coaches destijds die zei van... eigenlijk zou het zo moeten zijn dat luisteraars denken... dat er maar twee nieuwslezers zijn, een man en een vrouw. Raymond Serré was een van je coaches... Ja, maar die was niet de koos die dat, zei. Nee, dat die was, zei. Dat was Hans Molenaar, een, een oud-nieuwslezer die inmiddels ook met pensioen is. Ja, die naam ken ik ook, ja. Ja, ja ik kom even op de naam Raymond Serré... omdat die toevallig wijze vorige week bij vlucht in het Verleden... hier heel even ja. is aangeschoven... Zijnde de zoon van Koen die veelvuldig voor de radio gewerkt heeft natuurlijk. En zijn vader kwam even voor in mm -hmm. Vlucht in het Verleden. En toen zat hij hier aan tafel, dat hadden we zo even bekokstoofd, mm -hmm. hij was daarbij. Ja. En toen vroeg ik aan hem, kun jij je, je eerste bulletin nog herinneren? En het was met een hartslag van, ik geloof, 160 <lacht> dat hij ja. dat deed. Jij hebt dus inderdaad proef gelezen. Toen, toen was je dan nog niet neutraal genoeg, niet mm -hmm. gezaghebbend genoeg. Voilà, uiteindelijk ben je toch begonnen. Ja, ja. Je eerste bulletin, kun jij je dat nog herinneren? Ja, mijn allereerste wel, omdat ik uh, toen op stellensprong sprong moest invallen. Uh, toen was ik dus eigenlijk nog niet officieel goedgekeurd. Um, maar toen had iemand zich verslapen aan het eind van mijn nachtdienst. Um, ik was toen dus uh, eindredacteur in de nacht en geen lezer... En de eindredacteur van de ochtend die was al binnen, maar dat was ook geen nieuwslezer. En de lezer in kwestie die er had moeten zijn, die had zich verslapen. En toen zei die eindredacteur van nou, ik kan het helemaal niet. Jij bent in opleiding, dus jij gaat nu om zeven uur die uitzending lezen. En toen was ik wel bloednerveus. En um, dat, dus, dat was ook te horen. Mijn ademhaling ging helemaal van... En, um, maar mijn eerste officiële... Uh, uitzending die ik heb gelezen onder de, de vleugels van Raymond... die, er, die was daarbij natuurlijk... Uh, ik, ik kan ik me niet meer helemaal herinneren hoe dat ging. Ik herinner me alleen dat toen ik terugkwam... toen uh, stond er een fles champagne voor me klaar... en een, uh, uh, een, een, een mapje met daarin de, de teksten van het bulletin... wat ik zojuist had ingesproken. En daar had Raymond, want dat was mijn coach, opgeschreven... Join the club. Dus uh, dat was een soort inwijding. Wat een warm welkom. ja dat staat echt in schril contrast met hetgeen je dus blijkbaar moet, moet, moet uitdragen ja, wat, wat, wat in die, die saaiheid en neutraliteit ja. en want jij had het over, die in dat dat jij noemde dat de grijze vlek ja. maar ik, is er ik zie ik stel me nou in een keer soort soort kamp voor waar jullie worden opgeleid opge gedrild van wat, wat nee, zijn nee, dan nee, de dingen het, waar nee, je aan moet voldoen wat nou ja het, het um... Waar je als nieuwslezer aan moet voldoen, dat heeft verder helemaal geen link met hoe de sfeer op de redactie is natuurlijk. Uh, we zijn eigenlijk een hele gezellige, emabele, warme redactie. Dat horen we ook van mensen die vanuit andere plekken van de NOS soms een tijdje bij ons meedraaien. Om wat voor redenen ook van, god wat is hier gezellig en wat zijn jullie lief voor elkaar. En als iemand ziek is of, of, of in problemen zit, dan komen er allemaal kaarsjes. Het is dus allemaal heel lief en aardig. Maar ja, voor de microfoon moet je een tekst voordragen, uh, nieuws lezen. En dat is een ambacht, een vrij strikt ambacht. En uh, ja, dat moet op één bepaalde manier. Ben jij het er inhoudelijk ook mee eens... dat daarin niet een bepaalde persoonlijkheid mag doorklinken? Mag ik niet aan jou horen dat het best Hier... erg kan zijn... wat zich daar heeft ja, afgespeeld? Dat, dat, de, de, dat is wel iets veranderd in de loop der tijd. Het mag wel ietsje meer... Um, maar uh, dat hangt wel erg van het onderwerp af. Kijk, als het Nederlands elftal een uh, belangrijke wedstrijd heeft gewonnen, dan mag je dat best een beetje opgetogen lezen, want er zal niemand daar aanstoot aan nemen. Maar zodra het over politiek gaat of uh, over um, uh, ajax Feyenoord, ik noem maar wat, waar dus als je dan opgetogen bent omdat een van de twee gewonnen. Ja, ja, ik, dat snap ik dat wel. Dat moeten we compleet neutraal. En. Um, ja, het, het moet gewoon niet afleiden. Het, het, het moet wel afwisselend en levendig zijn. En dat is ook iets waar ik nog aan moet werken. Dat het bij mij soms nog een beetje, een beetje saai is, uh, zei Raymond laatst tegen mij. En uh, dus de kunst is dan om het wat afwisselender en wat levendiger te brengen... zonder dat ik er te veel persoonlijkheid in gooi of uh, ja, te, te erg laat merken wat ik er zelf van vind. Wordt bijna acteren dan? Ja, melodielijnen. Ja, ja precies. Ja. Lees jullie alles van tevoren door? Dat, dat ben ik altijd. Nou, ja, in principe Ik heb nou al wel. twee mensen die, van, die ik van de radio of van de stemmen kennen. Ja. Lees je alles door en dan ga je de uitzending in? Uh, dat, in, je in dat je geen moeilijk woord tegenkomt, omdat je denkt wel, Ja. Nee, ja in, in principe ben je natuurlijk voorbereid. Um, veel heb ik ook zelf geschreven. Zeker zo s'nachts. nachts. Dan zit je maar met z'n tweeën. Dus dan is oh, okay. uh, gemiddeld mm -hmm. de helft uh, heb ik al zelf geschreven. En uh, als anderen het schrijven, dan, uh, dan lees je het ook door. Tenzij daar geen tijd voor is. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je op het allerlaatste dan je een moment. Een dan wordt van de er staatsovertegen uit uh, Swahiland. Nou, je... ja, dat zal niet zo snel gebeuren. Want als, ik, als het een naam is die je absoluut niet kent. dan zal het waarschijnlijk ook niet zulk urgent nieuws zijn dat het er op het laatste oh. moment nog ingeschreven, ingeschoven wordt. Uh, dan, dan gaat het waarschijnlijk over Obama of iemand anders die je wel kent. Uh, maar uh, soms. Een, een zin kan ook wat complex zijn geformuleerd, waardoor je erin vastloopt. Hè? Dat je ineens leest en dat je denkt, oh, oh shit, dit woord hoorde nog bij het voorgaande woord, maar ik lees het alsof het... Nou ja, en dan, dan kun je vastlopen. Of uh, er kan een woord ontbreken. Als het snel is getikt omdat het haast heeft, dan kan, het ook, uh, kan er ook een fout in staan. En ja. hoe ga jij om met versprekingen? Ik heb dat vorige week ook aan Raymond gevraagd. En die zei ja, dan moet je gewoon altijd boos zijn op jezelf en het jezelf kwalijk nemen en niet uh, de redenen buiten jezelf gaan zoeken. Hoe zit dat bij jou? Ga je om met een verspreking? Ja, dat, als ik me verspreek, ligt dat bijna altijd aan mezelf. Om, omdat uh, er staan wel eens fouten in de tekst, maar daar lees je dan wel weer overheen vaak. Of dat, dat, uh, dat merk je wel. Um, wat het vervelende is aan versprekingen... als er bijvoorbeeld moeilijke namen... Uh, of, of er zit een tongbreker in een tekst en je weet dat van tevoren... dan ga je daar echt je best op doen en ben je voorbereid... dan gaat dat goed. En dan maak ja. je even later in de zin... Ga, onderuit. ga je onderuit op iets heel onbenulligs. En is dat dan is balen? Ja, dan bal je. Kun je jezelf inwendig uitschelden? Nou, op dat moment niet. Uh, nee, dan, dan moet je alleen maar tegen jezelf zeggen... oké, okay, nu bij de les blijven en gewoon strak doorlezen. En daarna? Ja, dan kan ik wel balen. De, uh, maar ik, ik vind dat ik mezelf te vaak verspreek. Maar dat zijn vaak hele minime versprekingen. Het is dus niet dat ik een compleet woord uh, verkeerd doe. Maar dat ik even een inzet. Die, die klinkt dan om een of andere reden niet helemaal zoals ik het zelf in gedachten had. En dan begin ik dat woord opnieuw. En uh, dat, dat hoeft niet. Je kan als die inzet net iets anders klonk. kan je best dat woord afmaken. En dan heeft niemand dat gehoord, zeg maar. En... Zoals jij nu praat. Vraag me gewoon even af. Want ik vind het ontzettend. Praten komt eruit. Zou je zo ook het nieuws kunnen lezen? Weet je, wel, je deed net even. Ja, dat is ook een beetje hoogte erin. Ja, um, niet helemaal. Um, het, het is gewoon fundamenteel anders wanneer je ter plekke je woorden kiest. En uh, gewoon ja, vertelt van wat je, okay. wat je wilt vertellen. Of je leest iets voor wat op papier staat. Dat klinkt hmm. altijd anders. Okay. Um, en dus moet je als je gaat nieuws lezen. daar een, een toon bij kiezen. Uh, dat dat goed overkomt. Want dat kan ik nooit lezen zoals ik nu praat. Wat je wel moet proberen... en in een goed geschreven tekst zitten ook van die zinnetjes... die je er echt een beetje als een spreekzinnetje tussendoor kunt doen. Van, uh, uh, een zinnetje als... en volgens Rutte was dat niet de bedoeling. He, een heel kort zinnetje. En dat kun je, daar kun je een beetje zo'n nou, gebaartje bij maken... waardoor het ook veel natuurlijker klinkt. En een goede radiotekst heeft dat soort zinnetjes. Uh, okay. En niet alleen maar van die lange volzinnen... met kop en staart uh, en, en twee bijzinnen erin. Want dat, dat is lastiger voorlezen natuurlijk. Christian Bonebakker, nieuwslezer. Ga jij dit tot je 67ste doen? Of wil je uitgroeien tot, met het oog op morgen, het NOS Radio 1-journaal? Ik heb geen idee. Je ik weet dat idee. werkelijk niet. Ik vraag het me wel eens af. Uh, natuurlijk, ik ben 41. Ik werk nu negen jaar bij de NOS. Dus dan ga je denken, nou, als ik nog wat anders zou willen doen... ja, is dit de periode in mijn leven waarin ik die stap nog zou kunnen maken. Maar ik zou niet weten welke kant ik op zou willen gaan. Uh, je hebt net mijn gezinssituatie beschreven. En uh, dat heeft voor mij nu prioriteit. En dan is het werk wat ik nu doe daar heel erg goed mee te combineren. En nog leuk. Het nieuwslezen is ook nog vrij nieuw. Ik, doe ook, uh, ik, ik werk heel veel voor Teletext, Wat ik ook heel erg leuk vind. Uh, nieuwslezen is iets wat voor mij nog in ontwikkeling is. En Teletext is iets waar ik gewoon echt al goed in ben. En ik doe graag dingen waar ik goed in ben. Dus daar kan ik nog jaren mee vooruit. En uh, nou, dat zien we dan weer verder uh, hoe dat dan uh, gaat. Het lijkt me best leuk om een eigen programma te presenteren... maar het is niet zo'n zo heilig iets wat ik heb. Er zijn mensen die al vanaf jongs af aan bij de zieke omroep... en de lokale omroep beginnen... en alleen maar dromen van het met het oog op morgen presenteren. Nou, dat heb ik nooit gehad. Lijkt me heel leuk om te doen. Maar als het er niet van komt, uh, nou, ook prima. En laten we in ieder geval hopen dat dat met dit uh, mooie stemgeluid... dat dat radiobloed toch nog wat langer door de aderen blijft stromen. Ter afsluiting van jouw bezoek hier aan ons, Christian Bonenbakker... gaan we even terug naar het moment waarop jij geboren werd was nog niet bekend dat jij nieuws zou gaan lezen natuurlijk. We zijn op zoek gegaan in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... naar een fragment, een radiofragment, uitgezonden op die dag. En dat moet geweest zijn als ik goed geïnformeerd ben op 14 juni 1970. Ja, een zondag. Christian Bonenbakker, we gaan terug naar jouw geboortedag. En het is een programma getiteld... Daarom breng ik bloemen voor je mee door Jelle de Vries. Van wilde vaart tot klatergoud... Zo heet het derde van een serie cabaretprogramma's... over de carrière van Cody Stewart... samengesteld en gepresenteerd door Jelle de Vries... onder het motto... Daarom breng ik bloemen voor je mee. Ja, Connie, er was eens een tijd toen zei jij Jalkins tegen mij. <laughs> dat je dat, weet je dat? Jalkins? Ja. <laughs> nou, dat is ook ja. wel een tijd geleden zeg. Ja. Je weet ja. niet precies uh, wanneer dat was. Dat was in 1953, uh, nou. 1954 zoiets. En wat speelden we toen? Uh, nou, zeg. Uh, ja, Huistuin en Keuken denk ik. Of? Ja, te, de, de, nee. ik, ik kwam toen net als pianist bij Wim Sonneveld. Dus ik weet het nog heel precies. Dat was niet Huistuin en Keuken. Nee, dat was dan? de Winkels van Sinkel. Ja, toen brak er voor mij een trieste periode aan... want toen heb ik tot 1960 moeten wachten... tot ik jou weer in mijn gezichtsveld kon trekken. Ja, maar dat was dan ah, uh, bij het radiowezen natuurlijk. Ja, ja. Ja, bij, bij de Wilde was, Vaart. De wilde nou, dat weet ik dan toch nog, zie je. En, uh, ik had toen een stuurman aan boord, de ene Michiel A. Brebaert. Dat was, uh, kom flink, <laughs> ja, dat was cool flink. En die was verloofd met een Anneliese Bloemfontein. Ah, wat een ellende. Dat, dat was jij. <laughs> ja, dat was ik. Maar uh, die analyse, dat was een bron van ergernis voor Breewaert. Want die zong altijd, hoog en hard. En uh, bovendien was ze gek op verplegen en vertroetelen. Ja, eerste, ja. En, van... en toen liet ik me op slinkse wijze aanmonsteren, ja, geloof ik. Hè? Ja. ja, en uh, toen werd prompt de hele bemanning zeeziek... om zich door jou te laten instoppen. Mm. Breewaert werd helemaal gek van jaloezie, maar wou dat niet weten... en maakte het meteen uit en zo. En wat analyse ook in het midden bracht, helaas, mevrouw, het mocht niet baten... Ja, dat was een historisch fragment van de geboortedatum van Christian Bonenbakker. Nieuwslezer hier bij de NOS op Radio 1, waar wij nu met Nachtvluchten van Max uitzending hebben. En het grappige is ook dat op het moment dus dat de moeder van Christian Bonenbakker wellicht uh, in Barensweeën was, ja, dit. <laughs> ze dit heeft kunnen horen. En nu heeft diezelfde moeder van Christian Bonenbakker ook geluisterd, omdat hij bij ons te gast was. De volgende gast. Ik heb net even een klein glaasje besteld... want ik ben wel toe aan het smeren van de keel. En Erik de Bond, ja, ook een leuke gast uit een uh, recent verleden... die shaked cocktails. Tijdens Nachtvluchten Zomercocktail shaken wij altijd met iedere live-gast een speciaal voor hem of haar geselecteerde cocktail. En op een van de twee zwarte zaterdagen, ik geloof dat het er twee waren dit jaar, ja. was wegenwachter Rigo Severs bij ons te gast. En voor hem hebben we natuurlijk alle registers opengetrokken. En we hebben de cocktailcar benaderd om speciaal voor Rigo Severs een cocktail te komen shaken. En uh, Erik de Bond shakte er een voor Rigo, speciaal voor hem ontwikkeld. We hebben daarvan een filmpje gemaakt. En mocht u dat willen zien, dat kunt u zien op het YouTube-kanaal van Nachtvluchten. Ga voor al onze contactmogelijkheden naar nachtvluchten.fm. U kunt ons ja. dus ook live volgen via de webcam. Erik die zou hier vanochtend langskomen, maar hij mailde afgelopen week... dat hij een opdracht binnen heeft gekregen en derhalve niet aanwezig kan zijn... Maar ja, dat hoort er natuurlijk bij als zelfstandig ondernemer. Een paar dagen voordat Erik bij ons in de zomer een cocktail kwam shaken... voorafgaand aan die uitzending was hij door productiemaatschappij van Ivo Nie benaderd voor deelname aan een real-life soap. En deze soap volgt jonge, creatieve en talentvolle ondernemers. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het staat met die soap. Erik de Bond, hebben wij hem al aan de lijn? We gaan hem nu bellen. ...zou hij inderdaad de hoofdrol vertolken in die real-life soap. Als dat zo is, is het wel jammer dat hij niet live hier aanwezig kan zijn. Had je camera erbij? Precies. Hij heeft het misschien druk gehad. Erik de Bond, goedemorgen, met Nachtvluchten van Max. Hey, goedemorgen Nora. Kijk, Hallo. dat vertrouwde zuidelijke stemgeluid, Heerlijk. <laughs> Maarten Peters... Komt mijn, ook bekend voor, hè? Komt mij bekend voor en Maarten Peters, mijn tafelheer... is daar volgens mij ook heel blij mee. Ik, uh, ik, ik herken de dialect wel, ja. Je herkent ja. het wel, hè? Ja. ja. Erik, um, ik heb het in de aankondiging gehad over de Real Life Soap... maar eerst vind ik het toch even leuk om te weten... op welke opdracht uh, jij bent afgegaan gisteravond laat... zodat je hier niet live aanwezig kunt zijn... maar we je nu wel wakker hebben mogen bellen. Uh, nou, ik kreeg uh, heel onverwachts een uh, telefoontje of ik een uh, cocktail-workshop uh, wou doen bij iemand voor de voordeur. Dus ik heb, uh, ben zojuist uh, teruggekomen en ik heb mijn busje bij iemand uh, in de straat geparkeerd en lekker cocktails uh, wezen te shaken. En morgen ben ik weer van de partij. Op diezelfde locatie of weer elders Nee, in het land. morgen weer op een andere locatie. Nou, dat is wel grappig. Dat is... Uh... Bij een, een van mijn opdrachtgevers, eigenlijk een uh, vertegenwoordiger daarvan. En uh, die had zelf een eigen feestje. En uh, nou, ik ben eerst gaan kijken. Ik zeg: Ja, het is wel leuk die bus voor, uh, voor, uh, voor de deur. Maar ja, eigenlijk zou het leuker zijn als hij in de tuin uh, staat. Dus. Uh, uh, de meneer uh, of uh, die vertegenwoordiger heeft uh, bedacht om uh, gewoon zijn schuttingen er helemaal uit te slopen om mijn uh, bus in de tuin te kunnen zetten. Misschien, uh, Erik De Bond, moeten we even uitleggen over wat voor soort bus het gaat. Want onze technicus ja, van destijds, Rolf Schreuder, die was echt helemaal in de wolken. Het is een omgebouwd en, en kleurrijk aangekleed VW-busje, maar dan een oud model, een T2. Klopt. Kun jij eens even omschrijven hoe die er ongeveer uitziet? Nou, het is een uh, de Volkswagen T2-bus. Uh, en eigenlijk zit er een, uh, een camperdak op, wat, uh, wat openklapt, waar, uh, uh, waar ledverlichting in zit. En binnenin zit een compleet ingerichte uh, mobiele cocktailbar met, uh, met DJ Boot. Hoppa. Ja, Maarten Opa. Peters die zit hier nu even te ja. kijken naar de foto's die ervan zijn. Want ja, ook uh, dat filmpje met het shaken van die cocktail toen met Rigo Severs... hebben wij op dat YouTube-kanaal van Nachtvluchten gezet. En dus we ja. hebben we ook wat foto's in ons draaiboek staan. Jij was op het idee gekomen van deze cocktailcar toen je in Thailand was, toch? Ja, ja klopt. Uh, nee, ik, waar, ik had wel heel graag iets in de evenementenbusiness gaan doen. En uh, toen was ik in 2009... Uh, ...in Thailand en zag ik daar overal uh, die cocktailbusjes staan... ...wat daar echt een, een keten is. En uh, ja, ik dacht meteen, uh, dit wordt in Europa ook een succes. Dit moet ik gaan doen. En maar toen ik... To ja, uh, ja, ja ik, wou ik wou je heel even onderbreken... ...want als jong manneke uh, kan ja. ik me zo ja. voorstellen... Uh, ...je denkt, ja, ik wou toch wel graag in de entertainmentbusiness. De concurrentie is moordend. En toch heb je net lef gehad om te gaan investeren in zo'n cocktailcar. Ja, ja, het ja, het is gewoon een beetje... Ja, kijken maar wat het gaat doen. En het is inderdaad wat risico nemen. En Dat maakt het ook wel uh, spannend. Maar uh, ja, ik was er zo van en ben er zo van overtuigd... dat het zo'n gaaf idee is. En die bus ziet er zo gaaf uit. Uh, het is ook zo van... Uh, gewoon erover praten. Misschien dat werkt niet altijd. Maar als ik naar een uh, potentiële opdrachtgever ga... en ik, ik neem mijn bus mee... dan zijn ze negen van de 10 keer al om. Dus... Uh, de bus verkoopt zichzelf gewoon. De bus en het daarbij behorende kleurrijke en verlichte ja. plaatje... dat verkoopt zichzelf. Precies. Um, dat volgens mij heel, ik sorry, zie, ik ja? zie even die foto. Want wij zitten natuurlijk ook een beetje in die entertainment business. Ja. Wat er volgens mij heel erg goed aan is, aan, de, aan het, wat hij heeft... is dat het totaal zelfsupporting is. Je hebt niks, hij komt voor Klopt. en het staat er. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Het is alleen maar je schutting eruit te halen. Nee, precies. Maar, dat is en, uh, echt... Het, ook als je niet gaat kijken van uh, bedrijven die, die wat kleinere budgetten hebben in deze tijd. Ja. Uh, ik ga met zo'n busrijk een bedrijfshal binnen. En uh, ja, de, de compleet alles al aangekleed. En kun je toch met beperkte middelen gewoon een grandioos uh, bedrijfsfeest neerzetten. Misschien kun je Erik de Bond voor de luisteraars even aangeven op welke site ze je kunnen vinden. Want dan kunnen ze toch even kijken hoe die bus eruit ziet. Ik vind dat wel mooi, want wij zitten hier wel met een webcam. Ja. Maar die bus die staat hier natuurlijk niet binnen in onze nee. presentatiecel helaas. We ja, kunnen sowieso kijken op uh, www.cocktailcar.nl uh, Alleen is het zo, volgende maand gaat er een nieuwe site lichten met nieuwe foto's. Dus de meest actuele foto's kun je eigenlijk het beste terugvinden op Facebook. Dus dan kun je even de cocktailcar opzoeken op Facebook. En daar, daar vind je eigenlijk de meest recente foto's met de laatste evenementjes van ons. En op dit moment Erik de Bond, want daar ben ik eigenlijk ook de introductie een ja. beetje mee begonnen. De real life soap van de jonge... En frisse en fruitige en risicovol ondernemer. Hoe zit het ermee? Ja. Ik dacht dat dat nou een enorme kijkcijfer per uh, kanon moest gaan worden. Maar uh, nou, we hebben de eerste opnames hadden we gehad. Uh, superleuk. Het ging, uh, het ging heel makkelijk eigenlijk. het hele interview ging vanzelf. Uh, nou, ik heb met die camion met die aardig een hartstikke leuke dag gehad. We hebben, uh, heel veel leuke beelden gemaakt. En toen zijn de beelden gepresenteerd aan uh, de omroep. En uh, ja, die, uh, die zag ik niet zo zitten. Helaas. Die, uh, Wat die een zeepert! Ja, en uh, ja, Nieuw Media zelf was hartstikke enthousiast. Dus uh, ja, het is wel jammer. Ja, te meer ook omdat je natuurlijk daar zelf ook de hoop uh, gekoesterd had... om landelijk met je plannen door te breken. En een groot ja, publiek te bereiken. Ja, ja het is... Uh, ik heb het ook van de week pas gehoord, maar uh, wie weet, misschien uh, bedenken ze zich nog. Maar uh, zoals het er niet naar uitziet, uh, het, uh, gaat het niet door. Hoe ja. ga jij om met teleurstellingen, Erik? Ja, goed. Uh, ik heb ze nog niet zo vaak meegemaakt, moet ik zeggen, met, met de kok te elkaar. Maar uh, nou ja, we, we pakken gewoon door en dan komen we. Hè, ik zit nu weer bij jullie uh, in de uitzending, wat ik ook hartstikke leuk vind. Hij heeft zich geen zorgen te maken ja. hoor. Ik vind echt, als ik er zo naar kijk, en ik, ik, ook in deze tijd, weet je wel, er zijn niet van die gigantische budgetten om dingen te doen. Het is gewoon een gat op ja. de markt. Hij komt binnen en het is feest. Ik dus, zie hier ja. eigenlijk alweer een eerste potentiële opdracht van Maarten ik Peters uitkomen. Ja, wij, sta, wij staan inderdaad vaak, weet je, dat mensen, ze willen, want de budgetten zijn niet meer zo groot. Dus mensen willen dan, weet je, bijvoorbeeld met muziek, oh, komt er komt een geluid bij en dan haken ze al af, weet je. Je moet eigenlijk ja. bijna binnenkomen en je ding doen. En dat kan ja, hij kijk, fantastisch. ik ben daar heel flexibel in. Je zou bijna een directe concurrent kunnen worden voor een muzikaal optreden. Want uh, jij komt met je busje binnen. <lacht> en je staat en je werkt. En uh, die muzikanten hebben altijd zoveel nood op hun zang. Letterlijk ja, en figuurlijk. Maar wij kunnen ook zo'n... Ik, ik, ik, ik, ik ga ook zo'n busje kopen. Ah ja, eh, concurrentie. <lacht> ja, we kunnen ook samenwerken. Ja, daarom. Nee hoor, ik zou me niet zo'n zorgen maken. Nee, precies. Maar goed, dus de teleurstelling: je hebt er nog niet zoveel meegemaakt. En, en, en je, je gebruikt de term gewoon doorpakken. En uh, dan komt er wel weer iets nieuws op het pad. Ja, nee, zeker zo. Zo sta ik er wel in, nog. Ik bedoel, uh, dit is ook gewoon naar me toegekomen. En uh, er komen, bieden zich wel weer nieuwe kansen aan uh, waar ik mezelf uh, kan, uh, neer kan zetten met mijn bus. Mooi, dit is een uitzending getiteld Terugblikken en Vooruitzien. Laatste vraag, Erik de Bond. Waar kijk jij met veel genoegen en heel verwachtingsvol naar uit? Nou, ik kan uh, jou vertellen dat, uh, dat ik een nieuwe bus heb gekocht afgelopen week. Keten. Een, een hele mooie <laughs> citroën highbus. Een uh, oude Golfplaten Franse bus. En daar wordt uh, mijn uh, hele mooie Franse wagen. Uh, een beetje een labelle belle époque, Franse stijl met uh, Franse chansons. Uh, ik ga er zelf met een barret achterop uh, en brutels achter de bar staan, lekkere wijntjes serveren. Dat, uh, dat wordt het nieuwe concept. En Franse kaarsjes erbij? En Franse kaarsjes, oestertjes. Ja. Heerlijk. Ik vind het een grappige idee. Ik vind het heel bijzonder. Wanneer staat dit op de rit? Dan kunnen we je misschien een keer bellen terwijl je onderweg bent <laughs> met je Franse chanson karretje. Uh, nou, ik ga hem eind van deze maand ophalen en uh, ja, dan, dan moet hij nog omgebouwd worden. Dus uh, ja, zo, ik denk zo, eind van het jaar, uh, zal hij af zijn. Het is mooi jong ondernemerschap, Erik de Bond. Heel Leuken. erg bedankt en we hopen snel ook dan de afbeeldingen van, van je nieuwe mooie bus te kunnen bewonderen op internet. Cocktailcar.nl, maar op dit moment dus even via Facebook voor de laatste mooie beelden. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Heel goed, zeker doen Erik. Succes met de klus morgen en heel erg bedankt voor Dank je bijdrage. Dankjewel, Nora. Kijk, en de deurbel gaat alweer. Dankjewel, Erik. En dat betekent dat het tijd is voor onze volgende gast. En die ziet er veel minder vrouwelijk uit dan ik verwacht had. We zitten namelijk ook te wachten op Claren McFadden. En volgens mijn uh, draaiboek zou Claren hier plaatsnemen. Maar wie zit hier? Klimatologisch paleontoloog Henk Brinkhuis. Ander blaadje. Je bent geen spat veranderd. Nou, het was ook niet zo, zo lang geleden, dus wat nee. dat betreft... Zullen we even zoenen, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. Okay, ja, het is zo lang geleden niet, inderdaad, maar toch zoenen is altijd leuk. Even tussendoor, Maarten. Ik, eh, <laughs> uh, nou, je weer te zien? Ja. Dag Maarten. Hallo. Ook goed om jou weer te zien. We gaan even niet zoenen. Nee. Inderdaad, een ander blaadje. Um, en dat moet ik even opzoeken, want ik had je op dit moment natuurlijk nog niet verwacht... En ik zie ook allerlei uh, verrassingselementen nog waar we aan toe moeten komen. Het wordt tijdnood, Maarten, maar het komt helemaal goed. Improvisatie. Wij gaan inhoudelijk verrijken naar uh, deze vermakelijke cocktailcar. En dat doen we dus met, uh, met Henk Brinkhuis inderdaad. Henk, jij was destijds bij ons de gast in uh, Talent zonder grenzen in die maand. En dat was ook niet onterecht, want inmiddels ben jij als klimatologisch paleontoloog... De nieuwe directeur van het NIOZ... het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. Koninklijk. Koninklijk zelfs. Ja, ja. Mijn ja, ja. eerste vraag aan Barbara was... is die dan inmiddels ook verhuisd naar Texel? Want dat lijkt me zo onhandig. Maar toen zei ze, nou, als je twee dagen op kantoor moet zijn... dan hoef je niet te verhuizen. Hoe zit nee, dat? Ik ga echt wel naar... Ik heb ook tegen mezelf al gezegd... als ik daarheen ga, dan wil ik ook echt op het eiland wonen. Dus ik ga echt vier nachten in de week in ieder geval... In eerste instantie even in een, in een appartementje, maar ik wilde ook echt gewoon een huisje kopen. Een leuk beach house, ik zou zeggen, kom eens langs. Ja, zeker. We hebben, maar dat is um, nog niet zover dus, maar volgende week mag ik gaan beginnen. We hebben nog een afspraak staan met je, dat we met je gaan pokeren. Yes. Het is geen strippoker, het is gewoon poker. Nee, het is gewoon poker, <lacht> maar ja, voor de maar ja. Het is een beetje voor de, voor de kwartjes en de dubbeltjes en PSD-studenten nog wat helpen, want... Winnen willen we eigenlijk niet. Uh, hè? Dat is meer van geld op, op, op een bepaalde manier naar die studenten toe te krijgen. Ja. Dus oh, wat dom. Eh. Ja. Even naar het, naar het vooruitzien. Hè? Want we zijn aan het terugblikken en vooruitzien. Dat vooruitzien is dus dat je volgende week daar begint op Texel. Wat, wat, wat zijn jouw taken daar? Ik word uh, algemeen directeur uh, uh, NIOS uh, of Nios, NIO en zoals ik zeg. met de Z van de Zee. Uh, staat voor een aantal belangrijke fasen. Maar een daarvan is dat, ze, dat wij gaan fuseren met een zusterinstituut. wat nu nog bij de KNW, bij de Koninklijke Academie zit. Dat zit in, in, in Zeeland, Ierseke. En dat, die collega's daar wordt onze tweede filiaal. En samen uh, gaan, we dus clubs, gaan we die twee clubs, die dus nu samen bundelen. En daarmee pakken we de complete Nederlandse kustzone. Dus al het fundamenteel uh, marine en ook estuarien onderzoek. En denk daarbij aan allerlei beestjes, uh, uh, mosselculturen, maar ook invloed. Uh, Daar is eerste keer een, inderdaad heel bekend om. Uh, ja, ja, als je ja. binnenkomt, dan ruik je al die mosselen. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. Maar wij kijken dus uh, hoe, hoe die culturen het doen... onder de veranderende uh, omstandigheden. De steeds meer, weer, weer aanwassende opwarming van de aarde. Stijging van de... Van de uh, de zeespiegel. verandering van. Uh, nutriëntgehaltes doordat wij heel veel in het water gooien. veranderen al die beestjes en daarmee veranderen weer al die culturen. En wij uh, doen daar. Uh, de uh, um, missie van het instituut is dus om fundamenteel uh, onderzoek daaraan te doen. van uh, zeer hoge wetenschappelijke kwaliteit. om daarmee Nederland zowel. Wij als, als Nederlanders, maar ook de regering van allerlei adviezen, et cetera. Maar ook internationaal mee te spelen, en, uh, noem het maar Is die verandering die jij omschrijft van die diertjes, omdat wij alles uh, in de zee pletteren... is die verandering per definitie altijd alarmerend? Of zou je ook kunnen zeggen, het is een vorm van evolutie? Ja, nou, zoals ik in mijn... ...voor het optreden uh, duidelijk heb gemaakt, hoop ik... ...is dat die aarde die is constant aan het veranderen is... ...en die aarde die, die draait al een aantal miljard jaar rond. Alles wat wij uh, doen, dat heeft die aarde eigenlijk al gezien. Van nature, ook, ook, ook gigantische warmte, daar hebben we het over gehad... ...van die palmen op de Noordpool, toen er nog helemaal geen mensen waren... Maar goed, nu is het zo dat er dus voor het eerst na vijf miljard jaar aardse evolutie. Een, een soort is ontstaan die eigenlijk eigenhandig. het totale klimaat van, de, van deze aarde kan veranderen. Er zijn ook allerlei. van nature zijn er allerlei aanwezige krachten die dat kunnen. Maar het is heel duidelijk dat op dit moment wij. dat dus echt op dit moment aan die knoppen zitten en, en, en, en ook met een angstwekkende snelheid. Uh, dat is zo... dus wel alarmerend? Dat is zeker alarmerend. En <kwijnt> dat is niet voor niks dat dat bijna dagelijks... Niet meer zo in Nederland, nu het, nee. nu het meer een soort linkse hobby wordt gezien. Maar ja, dat... het is erg jammer voor, voor, de heer, voor de heer Wilders. Maar deze opwarming gaat vrolijk door. En daar moeten we ons uh, in ieder geval op... Ja, ik kan zeggen wapenen of moeten tegenwapenen. Maar een van de dingen die wij doen... is ook kijken naar het verleden. Dus hoe dat in het verleden... met warme fases was. Maar goed, dus, je moet ook, je ook... denken aan andere fenomenen... dat er nu zoveel schepen op de wereld rondvaren... die overal... niet alleen vracht, maar ook water... van de ene plek van de aarde... naar de andere plek sjouwen. Dat er dus allerlei larfjes... van uh, soorten die in Nederland... helemaal niet voorkomen van nature... die komen dus plotseling, worden die geloosd ergens... En ineens zijn daar allerlei uh, zeer kwalijke uh, algenplagen, algenbloei... van algen die we hier nog nooit gezien hebben. Of oestersoorten <lacht> die hier in Nederland... nou ineens uh, welig tieren die helemaal hier niet van, van natuur aanwezig waren. Daar heb ik even een vraag over, over oesters. Ik weet helemaal niet of jij daarvan op de hoogte bent... en mij daar uitleg over kunt verschaffen. Toen ik in Normandië met mijn vader op vakantie was kwamen wij bij een oesterbank terecht. En daar staan dan heel veel standjes... waar oesters uh, aan de man en aan de vrouw gebracht worden. Die worden daar ter plekke opengemaakt. En die kun je per stuk of per dozijn of half dozijn bestellen. En bij al die standjes, een soort marktkraampjes waren het eigenlijk... hingen af en toe briefjes waarop stond... deze zijn non-letteuze garantie... Ja. Ofwel niet melkachtig. Gegarandeerd niet melkachtig. Ik had nog nooit van een melkachtige oester gehoord. Maar ik heb ze daar in Normandië per ongeluk wel voor het eerst geproefd. En het is inderdaad erg onaangenaam, onsmakelijk, et cetera. Nu had ik onlangs een heerlijk dozijntje voor mezelf gekocht. Het wijntje stond klaar. Het antwoordapparaat stond aan, zodat ik niet gestoord kon worden. Het oestermes lag klaar. Van de twaalf. Zes melkachtige oesters. Hmm. Weet jij hoe dat ontstaat? Wat daar de reden van is dat binnenin het dus wat... het wordt wat week van smaak, het wordt romig van smaak... het wordt een beetje... ja... Papperig. Papperig inderdaad. En het ziet er ook wat troebeler uit. Het is minder helder. Ja. Nee, ik moet bekennen dat ik dat, dat ik dat absoluut niet weet. Ik ben marine geoloog. Hè. Maar ik kan je vertellen dat... Uh, dat er, dat er dus 200 biologen van de, van de beide instituten zijn... en die zal ik dat uh, zo snel mogelijk vragen. Ik heb geen idee, misschien is, dat, is het een fase in de, in de voortplanting van die oesters... of het is wat ze op dat moment aan, aan dieet hebben. Dus wat ik wel weet, is uh, dat zit ook wat meer in mijn richting... dat uh, je kan hebben dat dus algen die voeding zijn voor deze, uh, voor deze oesters... dat net de verkeerde alg, die dus enorm giftig kan zijn... Uh, Net op het verkeerde moment aan het bloeien als dit oesters zijn eerste spoor maakt, zeg maar. En dan kan één oestertje. dat, dat kan het einde zijn van. Uh, van dit programma, zelfs in dit geval. He, dus er gaan jaarlijks. Uh, gaan er 200 tot uh, soms. Uh, toen al boven de duizend slachtoffers van uh, mensen die mosselen of, of, of, of oesters met dit soort uh, giftige algen uh, opeten. En die, die dat niet meer na kunnen vertellen. Ik maar ga er is, wel van uit dat men bij Max het, dan een vervangend presentator zou weten te vinden. En dat nachtvluchten het in ieder geval overleefd. Ja. Okay. Ja, daar ga dan ik dan wel van uit. Op deze maar dat, dat, ja, dat, klinkt dat is eigenlijk. Onderwijs. Klinkt ook, Maar het klinkt ook wel pittig. Dat, daar staan wij waarschijnlijk helemaal niet bij stil. Maar... Is, is dat die dat type vergiftiging zoveel slachtoffers? Wordt dat ook naarmate wij minder correct met de natuur omgaan... steeds erger, denk je? Omdat er steeds wo meest wonderlijke mutaties ontstaan van dingen? Of heeft nou, het een niet zoveel met het ander te maken? Nou ja, in een way wel. Het, het, het blijkt dat onder invloed van wat wij dan noemen stratificatie van, van watermassa's... En dat kan door een enorme regenval dat je zoetwaterlens op het zoutwater... eigenlijk als een plasje blijft staan. Dat dat condities schept waar uh, bepaalde algensoorten... het in een, in een aantal dagen zo goed kunnen doen... dat ze tot 6 miljoen uh, cellen per liter water... dan wordt het net een soort tomatensoep, moet je je voorstellen. En daar zijn een aantal daarvan die echt inderdaad ongelooflijk giftig zijn. En daardoor wordt het water trouwens ook... Wordt dat Voortdurend wordt dat door wetenschappers in de gaten gehouden of, of daar niet iets mis is. Maar er zijn natuurlijk landen waar die controle iets minder is, zoals in de Filipijnen. Of in andere landen waar, de, waar de, die stand nog niet is bereikt. Iedere dag even wordt gekeken of er niet de verkeerde algensoort in zit. Maar de, de opwarming van de aarde die brengt met zich mee dat je vaker... Uh, gestratificeerde waters, watermassa's krijgt. Ieder uh, enigszins door hardere regenval... wat dan vervolgens weer in, in de zee stroomt... waardoor het stratificatie wordt. Of gewoon doordat de motor van de oceanen wat minder hard gaat... zodat je uh, zuurstofloosheid krijgt. Waardoor je ook weer allerlei van dit soort effecten krijgt. Dat is nou precies uh, onze rol eigenlijk als, als instituut. Dat we kijken en leren en proberen te gissen... en zo goed mogelijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. En, en daarmee dus ook dus zowel dus leren van het heden... en ook leren van het verleden om te kijken... oké, okay, waar gaan we heen? Ik heb het vannacht al eerder gevraagd, maar dan op een ander gebied. Hè? Mm -hmm. um, namelijk de, de, de lompheid en de respectloosheid... waarmee we elkaar tegemoet treden. Maarten Peters gaf toen het voorbeeld van Truusmenger... we blijven hoopvol gestemd dat er... Dat er goede dingen zitten in de mens. Nu stel ik eigenlijk dezelfde vraag aan jou, Henk Brinkhuis, klimatologisch paleontoloog. Zijn we reddeloos verloren? Of is er hoop met betrekking tot, laten we zeggen, toch wel een beetje de, de, de, de angstige dingen, die, die, die je ons nu in de praktijk zo uitlegt. Ja, nou, dat is op zichzelf natuurlijk een hele moeilijke vraag. Het is ook van wel het gezichtspunt, je dat bekijkt. Maar het is in ieder geval nu het is op dit moment zo dat wij er met z'n allen platgezegd een enorm zootje van aan het maken zijn. Maar uh, ik heb al eerder gezegd, uh, de aardse geschiedenis is die van GTS-T. Goede en slechte tijden. Ook van nature kunnen zich allerlei catastrofes voordoen. Dat hebben we ook in het verleden ook gezien. Er zijn alle, allerlei, allerlei dingen gebeurd uh, waardoor uh, de halve wereld is weggevaagd aan soorten. En de aarde is nog steeds helemaal vol met beesten en met planten. Dus maar jij zei De straks... aarde dus, dan andere woorden, draait wel door. Dat zei ik al eerder. Mm -hmm. En ik denk dat het dus nu juist aan ons is. Hè? Wat ik eerder zei, het is nu voor het eerst dat er één soort op aarde is... Ja. die zelf achter die knoppen zit. En dat wij dus maar slim moeten zijn... om met die knoppen goed om te gaan. En dat is echt... Uh... Een andere keer heb ik gezegd, wij, hè, dat is ook waarom we dus onderzoek doen... is dat we nu met een stukje, stukje intelligentie en met kennis weten wat we doen. Hè. Dus als je een hoop fossiele brandstof verbrandt op de, in de snelheid waarin, waarin wij dat nu doen... dan brengen ze een hoop CO2 in, in de atmosfeer en dan wordt het warm. Weet je wel, dus in dit geval is het gewoon 1 plus 1 is... Twee, dus op het moment dat je weet wat je doet... kan je dat ook veranderen. Het is alleen natuurlijk erg moeilijk om dat op wereldschaal... en met ontwikkelende economieën, noem maar op, allemaal te doen. En wij als Westelingen hebben dat eigenlijk voor het eerst allemaal in gang gezet. Dus wie zijn wij om te vertellen aan, ja. aan, aan een gemiddelde Indiër... dat hij niet, niet meer zou auto's moet rijden. Ja. Ja, dus ja. Hm. Maar goed, uh, aan de kant... Uh, de geschiedenis tot nu toe van de na de industriële revolutie is 150 jaar. Dus als je zegt nou, over 150 jaar kunnen we dat probleem dan ook relatief hè, gezien onder controle brengen. Op dat soort tijdschalen moet je dan wel denken. Denk ik. Ja, dus dit, dit soort dingen kan je niet uh, van de ene dag op de andere even, even, even omdraaien. Dit is even met veel mogelijk verantwoordelijkheidsgevoel vooruitzien oh. eigenlijk... wat we nu hebben gedaan. Ja, maar die, die ligt toch bij ons, die verantwoordelijkheid? Ja. Yes. Het enige wat ik er nog... Ik bedoel, ik hoor, je hoort wel wat ik, ik hoor heel goed wat hij zegt, hoor. Maar je hoort al heel lang van... We moeten nu wat gaan doen. En dan krijg je toch weer regeringen die zeggen... Nou, nu even niet. Hoe lang kunnen we dat volhouden? Kunnen we dat ook überhaupt volhouden? Het, het, het, het probleem is dat, dat ook dus voor mensen in Nederland... Een koude winter, hè, dat, dat wordt gezien als. Oh, dus die opwarming. Er is jaar, geen. Ja, onzin. dat bedoel ik, dat domme kortsysteem. En, en het heet. is voor ons gewoon, ook als wetenschappers, is het gewoon ongelooflijk moeilijk om, te, om, een, om een boodschap en om de, de gegevens te laten zien dat dit krachten zijn die over tientallen jaren onder de onderliggende. Hè, ja, we hadden een koude winter, maar kunt u zich nog herinneren wanneer de koude winter daarvoor ook alweer was? Ja. En als je dat gaat plotten, dan kom je op 15 jaar, 17 jaar. Kijk, dat is, en daarvoor waren ze veel frequenter. Dus die langere tijdslijnen is waarop het systeem aarde zich balanceert. En, en weer steeds weer probeert te stabiliseren. En ook dat, dat weet je wel, wij stoppen de CO2 nu in de atmosfeer. Wordt het iets warmer, maar niet zo warm als dat men had uitgerekend. Nee, want het komt dat onze oceanen dat opzuigen als mm -hmm. het ware. Daardoor worden die oceanen weer een klap zuurder. Waardoor er weer allerlei leven daarin... In, in de problemen komt. Dus het aardse systeem buffert dit soort dingen wel. Maar allemaal op ongelooflijk lange tijdschalen. Maar die wel, hè, dus ik heb het laten zien... als je het maar doorzet, dan is het eindstation... dan ziet de wereld eruit zoals die 50 miljoen jaar geleden eruit zag... waarbij we palmbomen rond de Noordpool hebben staan. En dan kunnen we zeggen dat gaan wij niet meer meemaken. Maar we zijn er wel verantwoordelijk voor dat het niet zou moeten gaan gebeuren. Jijzelf, wij en ik hier zoals we hier zitten zullen we dat niet gaan meemaken. Maar on, onze kind, kinderen, kind, kind, kind, kinderen, zeker. Okay? Het is dus niet een, het is niet een mening. Het is gewoon simpelweg als je broeikasgas in de atmosfeer brengt, dan wordt het warmer. Hè? In de zin van, het, het heet niet voor niks, broeikasgas. Dit is vooruitzien. Ja. Wanneer we nu met Henk Brinkhuis, klimatologisch paleontoloog, gaan terugkijken. Waar kijk jij met genoegen op terug? Voor het betreft mijzelf? Jezelf of een ontwikkeling binnen je beroepsuitoefening? Nou ja, ik... Uh, Dan komt er eerst een hele diepe zucht. Uh, ja, nou precies. Er <laughs> zijn natuurlijk zoveel dingen waar je ook met uh, veel uh, plezier en, uh, aan terugdenkt. En dat zijn natuurlijk allerlei allerlei persoonlijke momenten... maar ook bijvoorbeeld dat ik hier nog zat... en, en, en allerlei andere ding, dat ik, dat ik dus met de Beagle mee mocht. Maar vooral dat, dat ik uh, in staat ben geweest... en gesteld door allerlei clubs... om uh, leiding te geven aan een grote expeditie naar Antarctica. Dat ik op de Noordpool heb mogen boren voor de eerst uh, uh, ooit. Uh, dat we zoveel verrassingen hebben, hebben kunnen vinden in het, in het verleden. En dat eigenlijk dat verleden... Van de aarde zoveel bizariteiten en verrassingen met zich meebrengt dat het ook het huidige beeld weer in een perspectief brengt. Dus ja, het is een beetje een kluitje, maar er zijn veel goede dingen die er zijn gebeurd. Henk, stel en ook dat jij dat ik nu weer naar bijvoorbeeld hey. op, de retur van het Dios. Ja, dat is toch mooi? Dat is dat stukje vooruitzien dan weer wat we kunnen doen. Ja. Henk, ik hoop natuurlijk dat jij nog ongeveer zo'n 40 jaar te gaan hebt, maar stel dat jij komt te overlijden. Ga je dan die, dat nieuwe systeem uh, misschien voor het lichaam uh, gebruiken om, om niet gecremeerd te worden, maar een soort stikstofachtig iets waardoor je in korte tijd en minder uh, uitstoot. Is dat iets waar jij naar uitziet? Uh, voor op is, de nou, er niet naar verre uit. Toekomst. Ik denk niet dat er. Mensen hebben daar een beetje een gruwelijk idee van. van ja, dan, dan word je dus opgelost. Ja, je wordt opgelost. En dan zeg ik van ja, als ik dan moet kiezen of ik of, ik, weet je wel, of je jezelf moet gaan verbranden. Dat is ook niet zo lekker. Als je erbij zou zijn. Of dat je jezelf moet laten wegrotten. Als je in een, in, een, in, een, in een kistje in de aarde... Wat op zichzelf trouwens een heel ontzettend natuurlijke weg is. Dan uh, vind ik dat wel wat. Ja. Ik vind het een slimme methode. Uh, het is uh, na het buitengewoon milieuvriendelijk in die zin. En uh, ja, nee. Ik, uh, overigens uh, maakt het mij niet zoveel uit hoor. Ik bedoel, als je dood bent dan ben je dood. En nee, maar Ik kan mij voorstellen dat je uh, als onderzoeker... Er dus waarde aan hecht om, uh, om ook zo, laten we zeggen, milieuvriendelijk mogelijk uh, terug, te gaan. terug te gaan. Ja, ja. ja dat, dat klopt. Maar ook, wat ik net al aangaf, gewoon het... Als kijken, er zijn een beetje veel mensen op de aarde, dus als wij ons allemaal zelf laten begraven. Met alle gifstoffen die wij in ons lichaam mm. hebben opgeslagen, onwillekeurig. Is dat dus een stukje vervuiling, zou je kunnen zien. Dus maar... Dus in, in deze zin, uh, dit, dit wordt gerecycled naar nou wat ik heb begrepen. En uh, is meer containable, wordt meer onder controle gehouden. Dus het lijkt mij een uh, goed plan. En de uitstoot uh, het tijdens, tijdens het oplossingsproces zou ook veel minder zijn. Minder zijn. Ja, in ieder geval. Als je ja. verbrandt is dat sowieso een heel, een heel uh, slecht idee als het gaat om. De... Ja, want je bent gewoon bezig uh, gas aan het verbranden. Dat is nou precies waarom we met, hier, met die opwarming aarde zitten. Maar we stellen het nog even uit, Henk Brinkhuis, want je gaat eerst een mooie toekomst tegemoet bij het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. Ko koninklijk. koninklijk. Koninklijk? Ja, ja. Precies. Hoe kan ik het vergeten? Koninklijk. Ja, dat is heel belangrijk. We sluiten namelijk uh, dit uurtje af van terugblikken en vooruitzien hier bij Nachtvluchten van Max. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En er komt nog een fantastisch clubje gasten langs bij Nachtvluchten. Ineke Stroeken, Renske Taminio, um, Isa Maron, Melouki Kadat, Han Pekel en Peter Kroon. En volgens mij ook Claren McFadden, maar die is waarschijnlijk ergens in het verkeer blijven hangen. En misschien hebben we ook nog Jan Slachter, chef de Kiep, bij Max. De omroepvereniging onder wiens vleugels Nachtvluchten tegenwoordig vliegt later nog aan de lijn. Het is nu eerst tijd voor een kort journaal. En daarna zijn we weer terug samen met Maarten Peters. Tot zo.